Katrien Straatman met het NOS Journaal. In België is een bende op zich omkocht. Op 21 plaatsen waren huiszoekingen, 13 mensen zijn gearresteerd. Een aantal verdachten komt uit Armenië. Volgens de Belgische justitie moesten de tennissers op een van tevoren bepaalde uitslag uitkomen... zodat daar met voorkennis op kon worden gegokt. Op die manier manipuleerde de bende wedstrijden in de lagere klassen. Dat was volgens justitie omdat daar geen camera's bij aanwezig zijn... en de kans op ontdekking klein is. President Poetin heeft nog eens gezegd dat Rusland niet verantwoordelijk is voor het neerschieten van vlucht MH17. Voor de Oostenrijkse omroep kreeg Poetin de vraag of hij niet moest toegeven dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten met een boekraket van de 53ste brigade in Koersk. Dat is vastgesteld door het internationale Joint Investigation Team. Poetin zei dat het team partijdig is omdat er geen Russen in zitten. Huisartsen moeten hun patiënten vaker wijzen op de mogelijkheid van een wilsverklaring, zegt de Patiëntenfederatie Nederland. In een wilsverklaring staan wensen over reanimeren of euthanasie. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de wilsverklaringen worden opgesteld zonder de dokter te raadplegen. Veel patiënten zeggen dat ze de dokter niet zo goed kennen. Ze denken dat hij geen tijd heeft of ze weten zelf wel wat ze willen. Na drie weken is First Lady Melania Trump weer in het openbaar verschenen. In het Witte Huis woonde ze een privéherdenkingsdienst herdenking, bij... voor nabestaanden van omgekomen militairen. Afgelopen nacht plaatste ze een bericht op Twitter met foto's van de bijeenkomst. En daarop is te zien dat ze samen met president Trump op de voorste rij zit. Melania was 10 mei voor het laatst gezien... een paar dagen voordat ze een operatie onderging aan haar nieren. Omdat ze daarna niet meer in het openbaar verscheen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 Het is uh, ja, mijn geboortedag. 1 mei 1975, geboren. Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. En als opening hoort u de toekomst herkenningsmelodie. En die was natuurlijk van Louis Davids met weet weetje nog wat oudje. Een opname 1928. Zometeen muziek uit 1936. Muziek uit 1944, 1946. Maar nu eerst Ans en Jaap Daniels met sinaasappelen en citroenen.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 Je hebt nu eenmaal ziet, de en citroenen. Je zijn zo zacht en rijp en jullie nog zo groen.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 Door de ik zie de zon, al zijn ze niet Jubelen duik, zingen ik fluit het hoogste vlieg Ik zie de zon, al is het na Wel ben altijd blij, daar blijven mij steeds tegenaan Ik ben optimist, van waar zijn steeds geweest Een lieve luim is voor mij weer het beest Ik zie de zon, al zijn ze niet Jubelen duik, zingen ik fluit het hoogste vlieg Je je een meisje luisteren naar de naam van Drees, echte Hollandse hun verschijning, knappen naar de hindervlees. Nooit moest hij iets van verkeering, rijden, vond ze ongezond. Maar die weg naar de bevrijding ging gerucht van mond tot mond. Fries heeft een canadis. Oh, wat is dat kindje in Assas? Fries heeft een Canadis. Samen in die en dan volgas. Is, is, wil ze dol graag weten wat een kist is. Tris, echt een kanadis Oh, wat is dat kindje in Hassass. Een Hollandse aanbidder, haar van vrouwen of zoiets. Nee, hij hey, dame lukt, er antwoord niks ervan, ik hoop een fiets. Nu is Treesje aan het studeren, iedere middag neemt zijn les. Want tot nog toen was haar Engels enkel, maar oké okay. en yes. Trees heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in haar sas. Trees heet een Canadees, samen in de jippen dank voor alles. Is, dit ze toch weten, wat Is de kist is heeft een Canadese? Oh, wat is dat kindje in Hassas? Als ze maar uniform ziet, vraagt ze even van de wijs. Vraagt je haar, weet je wat nou, is, zegt ze smacht een very nice. Och hoe zal het gaan met treesje als haar mooie Canada binnenkort weer zal verwijnen naar zijn oom in de Vrees heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in Hassas. Vrees heeft een Canadees, samen in de jip en dan vol gas. Al dit zij dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten wat een kis is. Vrees heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in Hassas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 En ik zit op mijn Duivenplatje, die heb ik vorige week voor u gedraaid. En nu Kees Bruijs, het nummer uit 1936. Breng eens een zonnetje. Het leven, dat is geen pretje, ik weet er alles van. Denk je bedrukt per meisje, maak van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijden draad.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 Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan, een liefde wensen, het spreekwoord zegt, wie goed doet goed, om te moed. En heb je niet te schenken, heb je nog geld nog goed, kun je wel dat bedenken, troost brengen waar het de moed. Mooie gedachten en danen, brengen ook zonneschijn. Maak dat de torenen, paden, ook nog wat rozen zijn. Ronnetje onder de mensen Een blij gezicht te zien Doet je toch goed Worbel zo nu en dan hun liefde wensen Het spreekt wordt die Wie goed doet goed Om de moed Ik nu meer en meer Precies als goed verweer Sinezappelen pentelen en die roepen weer iedere keer Daar zijn de appeltjes van Oranjeweer. Sinezappelen zoekt ze zelf maar uit Kleine grote kermzen elke maat Bijtere zin het zand als je kind zo man de graag. Oh, daar zijn de appeltjes van weer. Sinezappelen slaan een kistje in de vrouw, die staat er niet verlauwen nou, van je hele la houten la En van je la la la la En van je la la la maar. In. Ze zijn nog eens la la la la la la la la van la la la la la la la door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van de Oranje weer. De sinaasappelen zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kerpsen elke maand. Betere zin, het sap zo roept de man nog aan. Daar zijn de appeltjes van de Oranje weer. De sinaasappelen slaan kiezen. Geld dan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele holle houdt u de moed maar in. En van je hele holle houdt u de maar in. En van je hele holle houdt u de maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pietijn. van je hele moed maar in. Zo fijn als de handetjes van finijn van je hele alle handen de En van je hela van je alle alle handelje van de ranje hand de hoort de muziek van de Gezonaags wat zolang er dagen zijn. En daarvoor neert het 1946.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 En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. En u hoort hem nu met 1934, Bob Scholten, met Goedenacht en Weltrusten. Duizend oren horen s'avond het sympathieke, goede nacht. In de ether door de afro, na de zending uitgebracht. Een slecht denken even aan de waarde van zo'n woord. zijn alleen op londen hebben het al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel. Doe naam. Hey, you are just claiming. Oh, fun, I dwight. Say will be neem dan van je gezind met een opwaak brein wie is altijd roele blij zet alle zorg opzij en heb je ooit verdriet Denk aan dit lied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 Als je opstaat, een opname uit 1938. En daarvoor Bob Scholte met Goedenacht en Welterusten. En dat was dan weer een opname uit 1934. En de volgende artiest heeft u zojuist ook gehoord, hè? Met de zing een vrolijk liedje, Als je opstaat. Het is Auguste Laat. Hij was geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist...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 Hij loopt te genieten op zijn alle dag. Met zijn pijpbier rookt als een schoorsteenper hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rook hij mijn gordijnen veel. Ik heb een met een tankje verhuurd. We in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Het kompje van verlangen in het kleine Bloemendaalse bos, ving ik jou ja, moest jij mij vangen op het fijne Bloemendaalse mos. In de groene lente wilde van het kleine bloemendalse bos, waar wij als de kleuters speelden, ik de vogel, jij de slimme vos. Bij het boompje van verlangen in het kleine bloemendalse bos, werd ik vijftien op mijn wangen, zag jij voor het eerste rode blos. Honderd boompje van bekoring op het fijne bloemendalse mos, Waar waren kinderdroom te Jij en ik, de rokken vlogen los. Nooit meer vlogen daar mijn rokken. Nooit meer speelde ik je met verlos. Want ik wazen was vertrokken. Per want kleine bloemendassen bos. Dacht mijn boompje aller bomen met je altijd groene lente dos. Ik hervind mijn kinderdromen in het kleine bloemendassen bos. En wanneer ik eens zal sterven wil. Mos. Voor altijd de rust verwerven van mijn kleine bloemendasendos. Voor altijd de rust verwerven van mijn kleine bloemendassen. Want het boompje van Verlangen houdt mijn hart en lijf gevangen. Zijn no. we...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 Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Benzonder, ik zeg misschien, dan blijven, ik wil het slapen. Nee, het is nog onze als een tekst. Waar zijn we? Zijn we? Want wij zijn lots van water. Nou, wij hebben het zin, zou je een gatje geven. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Spanisch, wij hebben ongeveer geen noodlijke haas. Wat zijn op zij, tot want wij zijn naast laat. We hebben maar, maar schoen, een paar minuten te zijn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zij tot zij, maar blijf maar kwaad van plaats. plaats wij hebben ongeveer geen haas. Wat zij op zoals zij bal, want zijn landen, al, want wij zijn laat voor We hebben ons maar zin, een, een paar uurtje uurtje We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er moet. Wacht over koetjes, voetbal en de lotto praten. Dan nou, gedacht, op, zien, je, het gaat je goed.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 In de regen bij de halte van Lain-Tien Eenzaam en verloren, nat en half bevroren Zo had ik haar nooit gezien Zo'n verdrietig meisje prentje je van de wijsje Weet niet goed wat je moet doen Voor ik het besefte gaf ik haar opeens een zoen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 je haren de wind en alles wat je vindt. En je ook een je nog president. Wij spannen figuranten en een humpaban. Iedereen moet mee of die wil, ja of nee, alle plupje, partij, alles op de week. Onderloop macht nou met je griep en hernia, niet aan. De vlucht niet te snel. Met je pingpongspel, met je loetsende blik. naar de en dun en dik. Je alle bestaat en je dronken kameraden. Ik hey, kon naar alles gaan, met een marmelieve straal Met twaalf en kabouters en de zonder ondergaan Met het mes op je keel, met mijn part en deel Je vuur en je vlam, en de hele rotte van hey, de vervecht met een vijand, is een houten kanon Met titus en matallen en een hele grote troon, met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede, met weet ik al niet van nou en ga mee, over land en zee, naar het plaats waar ik woon, alle stoepen die zijn spookt. Naar mijn huis, naar mijn dijm, naar mijn tolop, rood en brein. En daar mijn achterbalkon. En daar ligt ze even zo.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 een kopje zeg nee hij hoeft niet worden ingepakt ik rijd er meteen mee weg naar de riviera naar de riviera naar alles kun je kopen voor geld, een heel voetbalveld met hele draaiact zelf al erbij, allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, ik doe er toch niks mee, maar ja, die day, die day, die day. Geld, geld, geld, en als ik het heb, dat geld.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 Naar die fijne, hippe riviera. na die mooie, blauwe, zonnige riviera. Oh Mario, waarom zijn toch alle meisjes lief voor jou? Oh Mario, waarom zeg je mij niet hoe?